Maar het is niet duidelijk hoeveel automobilisten een bekeuring hebben gekregen. Rijkswaterstaat waarschuwt om geen sigarettenpeuken uit de auto te gooien. Het is sowieso verboden, maar nu is het zo droog dat de berm snel in de fik kan staan. Ze waarschuwen daarvoor omdat er vandaag al een paar bermbranden zijn geweest. De komende dagen mogen minder mensen de Mont Blanc beklimmen. Het is te druk op de plek waar de klimmers kunnen overnachten... en daarom hebben de Franse autoriteiten een beperking ingesteld. De maatregel geldt voor acht dagen...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 Hazard maakte in de 82e minuten 2-0. Morgen is de finale van het WK tussen Kroatië en Frankrijk. Dylan Groenewegen heeft voor de tweede dag op rij een etappe van de Tour de France gewonnen. De Nederlandse sprinter greep de zege in de achtste etappe, die eindigde in Amiens. Het was een vlakke rit over 181 kilometer. Groenewegen zei na afloop dat hij zich minder goed voelde dan gisteren, maar dat de ploeg hem in de goede positie bracht. De Belg Greg van Avermaat houdt de gele trui.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Euro Breakdown. Please follow in your seat, balance. De zaterdagavond. Zinbad. Be prepared to go on the De zaterdagavond. De Euro Breakdown. Ja, we gaan gewoon lekker even iets anders beginnen dan normaal. Ik had zoiets van, ik, ik moest vandaag werken op het circuit. Ik had al wel, met de lijst dat ik al gewerkt, ik had de Euro Breakdown lijst al gemaakt. Maar ik dacht van ja... De euro bakedown hij was niet heel erg veranderd. Dus ik denk... Wat gaan we dan doen? Wat doen we om het lekker fresh te houden? We gaan gewoon lekker een Euromix doen. Want dat hebben we al gewoon een hele tijd niet gedaan? Een hele goede avond mensen, mijn naam is Mike Bleu en dit is de Euro-breakdown. De lijst der lijsten, de countdown of the continent. Ondanks dat we natuurlijk niet alle nummers uit de lijst gaan draaien, gaan we wel alle remixes proberen te vinden en daarvan te draaien. Wat kun je eigenlijk dus allemaal in het programma verwachten? We gaan de tips, gaan we dit keer ook ietsjes anders aanvliegen. We gaan eigenlijk om het half uur gaan we een tip draaien van zowel. Patrick van Buringen, Tim Koemans en natuurlijk ook Quinten Brouwer. En natuurlijk ook van mij. Dus dat betekent dat jij vier tips krijgt te horen door dit programma heen. We gaan natuurlijk ook wat nieuws doornemen. Want ja, bij Bruno Mars is er dus, uh, ja, door, in ieder geval door middel van brand, uh, is zijn concert dus verstoord. Nicky Jam schijnt dus een man van de klok te zijn. En G-Easy komt Canada niet meer in. Nou nah, jongens, het is allemaal een heel. Heel groot drama. En de eerste remix van vanavond heb ik al gevonden. En ik denk dat we daar dan ook Maas gewoon lekker naar moeten gaan luisteren. Dat is een nummer wat Quinten ooit heeft aangeraden in de Euro Breakdown. En dat is Sick Boy from The Chainsmokers. Maar dit keer in een ander jasje gestoken. De Zax Remix. Daar gaan we natuurlijk eens even lekker naar luisteren. Jongens, we zien jullie zo terug. Nog steeds de Euro Breakdown. Sick Boy, Zax Remix, The Chainsmokers en character.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 I am the sick boy Easy to say when you don't take the risk, boy Welcome to the narcissism You wear your knife, don't you run Een heel abrupt einde hieraan Sick Boy, de Zaxx remix Van The Chainsmokers en Zaxx Is ooit een keer een tip geweest van Quinten en ja, nu dus in de remix. En dan vraag ik je nog wel eens af, jongens. In wat voor programma ben ik dan beland? Nou, ik kan het je nu al vertellen. We zijn natuurlijk weer hier beland. De zaterdagavond. zinder met de allergrootste Europese hits. Dit is de Euro Breakdown. Natuurlijk zijn we bij de Euro Breakdown terechtgekomen. Jongens, je hoorde net, en ik kan het niet vaak genoeg zeggen... Sick Boy, de Zack's remix hoorde hier voorbij komen. We gaan straks natuurlijk ook nog luisteren naar... Remind Me To Forget, Hook Hook Sling-remix. Die is van Kaigo en Miguel en Hook Sling. Die komt er dus straks aan. Maar voordat we daar naartoe gaan, heb ik natuurlijk nog even ja, wat te vertellen. Uh, ja, hoe was mijn weekend normaal gesproken? We spreek ik dat met mannen eigenlijk altijd hier? Maar, ja, mijn weekend tot dusver. Ik heb gewerkt. Ik heb gewerkt op het altijd zonnige DTM. Thans, nu. Hè, nu lekker zonnig. Van 7 tot 4 heb ik daar mij kostelijk vermaakt. Met Duitsers die zich natuurlijk allemaal naar binnen proberen te dringen... om aan een glimp op te mogen vangen van de racewagens... die zich daar op het circuit ja, uitgestald stonden en klaar stonden... om de baan warm te gaan rijden en records neer te zetten. En ja, dat was eigenlijk een beetje mijn dag tot nu toe. Ik kwam vier uur, kwam ik, kwart over vier kwam ik denk thuis... En uh, ja, dat, dat was het eigenlijk. Ik, ben, ik heb nog even 10 minuutjes, even twintig minuutjes geslapen op de bank. Dankzij mijn lieve vrouw. Die heeft nog een heerlijke salade voor mij gemaakt. Met alles erop en eraan wat gezond is. Want ik moet vanavond ook weer verder. Ik moet vanavond, staat deze knappe jongen, staat de knap, staat de, ja, dan weer de knapste barman uit te hangen in café 4. Wat hebben we daar een zin in? Want er is natuurlijk ook weer een evenement in het dorp. Vragen we niet wat de naam is van het evenement, maar daar komen we zo op terug. En ja, we zitten natuurlijk uh, met wat nieuws, want ik had het er net eigenlijk al over gehad. We hebben heel veel nieuwtjes. We gaan onder andere dus even beginnen uh, met het nieuwtje dus van, uh, van Nicky Jam. En uh, Nicky Jam is een man van de klok, uh, dat schijnt. Uh, Nicky Jam is dus in zee gegaan met Hublot... en uh, zal daar dus aan de slag gaan als ambassadeur van het horlogemerk. De 37-jarige zanger heeft dus trots laten weten... dat hij uh, ja, heel erg blij is met de samenwerking met het Zwitserse merk. Hij zegt, voor mij is het een ongekend privilege... als uh, liefhebber van horloges, uh, horloges om als uh, ambassadeur van een Zwitsers horlogemerk... als Hublot aan de slag te gaan. En uh, Hublot is uh, absoluut een uh, ja, referentie vanwege de technische kwaliteit... en ongeëvenaarde schoonheid van de horloges, zo heeft hij dus laten weten... Uh, ja, in een uh, eerdere uh, verklaring. En um, ja, nou, niet alleen uh, hij heeft het merk dus, uh, vertegenwoordigd. Hij doet dat in ieder geval dus niet als enigste. Maar uh, Pele heeft dat dus gedaan. De voetballer Usain Bolt, de hardloper en Floyd Mayweather. De ongeslagen bokser 50-0 heeft hij natuurlijk op zijn record staan. En uh, ja, wat betreft in ieder geval de, wat in de muziekwereld is het volgens mij aan de penis lang lang. Uh, de De, de die Mode en uh, ja, Nick Jam mag daar dus zich gaan tussenschaden tussen dat lijstje der Grote. En uh, ja, uh, Nicky Jam heeft natuurlijk ook nog Zeker een hit uh, in de uh, uh, in Your Breakdown staan, dat is het nummer uh, uh, X, daar gaan we natuurlijk uh, Later gaan we er denk ik nog heel even naar luisteren uh, We gaan straks nog even wat meer nieuws erbij pakken Want we hebben nog steeds natuurlijk G-Eazy die Canada niet in komt Dus ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd Wat daar dus is gebeurd En ja, bij Bruno Mars is er dus ook iets aan de hand Er is dus brand geweest Tijdens een concert van hem, ik ben benieuwd hoe en wat dat allemaal betekent. Wat dat allemaal in gaat houden. Daar ga je straks achter komen. We gaan eerst eens even lekker luisteren. Zoals ik net heb beloofd naar de Remind Me To Forget. En naar de Hook Sling remix en Miguel. En dan samen met Hook Sling. Ik zie jullie zo weer terug. En dan gaan we natuurlijk weer verder met de nieuwtjes bij de Euro Breakdown. Om half acht gaan we naar de eerste tip luisteren. Dus vergeet niet op tijd in te tunen. Want dan gaan we luisteren naar de tip van Patrick. En die heeft een, een, goddelijk, een, een goddelijk iets. Een ja, een... Dan gaan we zo eens lekker naar luisteren. Die lullen, maar luisteren. Dat is het motto van de uh, Europe Breakdown. Even in CFM. Remind me to forget. Ja jongens, dat was hem dan alweer. Remind me to forget, de hook and sling remix. Kaigo Miguel, hook and sling, goed gedaan, klasse plaat, jongens, klasse plaat, want ja. We zijn er weer. Ja, we gaan straks natuurlijk nog veel meer remixes gaan we erbij pakken. Ik heb onder andere Al Falls Down van Steve Aoki die heb ik voor je klaarstaan. En natuurlijk ook uh, ja, de, in ieder geval de plaat die op nummer 1 staat in de Euro Breakdown. Uh, Solo met Demi Lovato. Die is dus geremixed door The White Boys. Samen dus ook met Clean Bandit. En uh, I Like It uh, van Dylan Francis' remix komt er natuurlijk ook nog aan. Maar eerst gaan we eens even terug, want er was natuurlijk iets uh, bij Bruno Mars was er aan de hand. Iets waar we eigenlijk wel van geschokken waren. Want Bruno Mars heeft dus afgelopen dinsdag het podium in uh, Glasgow moeten verlaten. Nadat er een brand is uitgebroken. En uh, volgens verschillende bronnen uh, vatte de verlichting vlam via het, uh, het, het afgestoken vuurwerk. En de organisatie moest daarom het concert helaas onderbreken. Uh, dit is dus een veiligheidsbericht. Het is noodzakelijk de show tijdelijk te staken. Meer informatie volgt. Zo was dus te lezen op de schermen van het podium. Uh, de onderbreking duurde zeven minuten. Waarna Mars zijn concert gewoon weer ja, voort kon zetten. Dus uh, ja, daarbij zong hij ook uh, uh, We burned the. St stage down in Glasgow. En een regel die hij in tussentijd af had gesproken met zijn crew. De organisatie bevestigde het brandje met de verlichting. En dankzij het snelle handelen van het team op het podium, die de situatie beoordeelde, kon er ook weer snel gehandeld worden, waardoor de show veilig kon worden hervat. En op 14 juli, ja, komt de meneer besluit Bruno Mars het Europese deel van zijn 24K Magic World Tour in Londen. Na shows in Las Vegas en Chicago toert hij ook vanaf 7 september met Cardi B door de Verenigde Staten en Canada. Op 11 november is dan de laatste van de 212 shows wordt dus gegeven op Hawaii. Even een tip. Mocht je dus geld over hebben. En jij wilt Bruno Mars absoluut niet missen. En jij wilt het echt op een toplocatie meemaken. Ga die kaarten boeken. Ga die reis boeken. Want ja, 11 november is zo in de buurt. We zitten er nu nog maar, denk ik, nou, 3,5 maand vanaf. Het gaat hartstikke snel. En weet je wat ook snel gaat? Dat vergeet ik af en toe nog wel eens. Mijn vrouw is natuurlijk zwanger. Voor de mensen die uh, ja, mij uh, in het programma het vaker hebben beluisterd. Mij ook persoonlijk een beetje kennen. Uh, het komt nu wel heel dichtbij hoor. Ze is 31 weken zwanger. Nog 9 weken. En dan is nummer 2. Uh, ja, nummer 2 komt dan. Dat wordt wat, dat wordt echt wat Ik ben uh, heel erg uh, zenuwachtig eigenlijk ook nog wel Dus ik ben, uh, ben benieuwd eigenlijk uh, ja, Hoe dat gaat lopen Ik heb, ja, ben natuurlijk al uh, he, uh, voorbereid als vader zijn. Ik heb al een dochter van drie, Charlotte En uh, ja, ik ben heel erg benieuwd Want ik krijg natuurlijk een tweede meisje bij Voor de mensen die dat nog niet weten Ja, ik krijg inderdaad een tweede meisje Ik uh, kom echt in een regelrecht vrouwenhuis terecht Als ik daar nog niet uh, was beland Dus, maar ja het is allemaal lekker. Het is onvergetelijk. En, uh, ja, nu we toch dat zetje hebben gegeven, denk ik dat het tijd wordt dat we gaan luisteren naar de Major Laser Remix van French Montana en Sway Lee met Unforgettable. Straks om half acht, de tip van Patrick. Maar nu eerst, even lekker relax. Forgettable Major Laser Remix, French Montana, Swaley Swaley aan de on the bottom, baby. Oh, lekker. Dat was hem even old school. Ja, we hebben nog veel meer nieuws. We hebben nog veel, veel, veel, veel meer nieuws. Want uh, we hadden het natuurlijk, uh, we hadden natuurlijk de brand van uh, Bruno Mars we al gehad. Uh, Nicky Jam hebben we natuurlijk ook al even besproken en ja wie houden we dan over? Wat had ik al eerder gezegd? G Easy, G Easy heeft natuurlijk ook met Halsey een niveau de plaat gemaakt. Him and I, daar kennen we hem natuurlijk van. Hij heeft ook een tijdje in een Euro Breakdown heeft hij gestaan. Maar ja, G Easy heeft dus een probleem. Hij mag Canada dus kennelijk niet in. Want g Easy heeft afgelopen maandag een, ja, een gepland concert in Calgary, heeft hij dus moeten schrappen. Uh, afgelopen maandag uh, moest de g Easy dus rechtsomkeerd maken bij de Canadese grens... ...nadat de autoriteiten hem dus geen toegang gaven tot het land. Uh, Zo laten de bronnen dus, uh, van de Amerikaanse TMZ laten dat weten. De rapper zou daar dus uh, een van de grote namen zijn op het uh, Cowboys uh, Muziekfestival. Uh, en daar moest dat optreden helaas uh, komen te vervallen. En uh, hij geeft dan ook aan, het spijt ons jullie te moeten informeren... ...dat de g Easy niet in staat zal zijn om op te treden... Uh, om redenen waar wij geen controle over hebben, zo liet de organisatie weten. Daarbij is overigens niet bevestigd dat de grenscontrole de oorzaak is. Jay Easy werd in mei in Zweden gearresteerd. vanwege het bezit van ja, cocaïne. Ja, daar ga je al. En dat gebeurde toen hij met zijn toenmalige vriendin Helsie. en rapper Sean Kingston op stap was in Stockholm. Jay Easy bekende daarna schuld en mocht na het betalen van een boete het land weer uit. Mogelijk dus dat de Can Canadese douane hem op grond van die arrestatie dus heeft geweigerd. En ja, dan dat snap ik het niet. Weet je, ik, ik snap dat het artiestenleven snel is. Ik snap dat, het, dat je alle kanten op gaat. Maar ja, ja, ja, waarom heb je dat spul in godes naam op zak? Je bent ook een beetje een, een, een rolmodel. Zijn dat met mij eens? Ik, ik vind persoonlijk wel, als je artiest bent, ben je een rolmodel. En heel eerlijk, de artiesten vanuit de jaren 70, de jaren 80, de jaren 90... Waren ook niet allemaal perfect, weet je. Hè? Als je bijvoorbeeld gaat kijken naar de zanger van, uh, van Motorhead. Uh, die heeft ook uh, aardig wat, uh, wat, wat uh, gedaan aan, aan neusstylisten, uh, In ieder geval als neustylisten. Uh, ik heb me laten vertellen dat hij uh, vroeger zelfs een, een budget had uh, van, uh, ik denk zo'n uh, zo 70.000 dollar, volgens mij. En dat mocht hij dan in de maat uitgeven, want anders ging al het geld op naar, uh, naar uh, zeer luxe vrouwelijk gezelschap, feestjes en uh, uh, overbodige neustractaties. Dus ja, ja dat, dat, dat is even om aan te geven. Kijk, weet je, de artiesten he, zijn natuurlijk qua muziek wat anders geworden. He. Ze maken nog steeds allemaal he, het mooie wat ons geen verbindt, muziek. Maar ze hebben ook, denk ik, allemaal nog een beetje dezelfde eh, zwakke plekken. Um, daar gaan we, uh, ja, dan, uh, dat, dat is helaas even voor G-Easy. Die kan Canada dus niet. in. ja, voor de mensen die daar naartoe hadden gewild... Ja, sorry. Ja, het had denk ik daarmee te maken, maar dat, uh, dat weten we uh, nog niet zeker. Hey, zoals ik net al zei, uh, hebben we sowieso, uh, al, heb ik al fast down uh, van Steve Aoki heb ik nog voor je klaarstaan en natuurlijk ook solo. Maar voordat we uh, straks solo gaan luisteren, wil ik even tussendoorspringen straks met de tip van Patrick. Nou, of kunnen we de twee achter elkaar draaien? Zullen we dat gewoon lekker gaan doen? Weet je wat? We draaien er gewoon lekker twee achter elkaar. We gaan eerst lekker beginnen met All Fals Down van Steve Hayoki. Dat is dus de remix die hij samen met Alan Walker en Noah Cyrus heeft gemaakt. En daarna krijg je natuurlijk Clean Bandit, Dem Lovato, Solo, de White, White Boys remix. Daarna de tip van Patrick. En dan gaan we eens even kijken wat Patrick deze week voor ons heeft uitgekozen. Om tien voor acht... ...krijgen we de tip van Quinten. En natuurlijk in het begin... Uh, ...in ieder geval om, uh, kijken, om... half negen kun je de tip van Tim... ...en als laatste krijg je mijn tip, krijg je door. En ik ben benieuwd wat jullie van deze tips gaan vinden. Genoeg gelul, we gaan lekker door naar de Al Valsdaan... Joki remix. Eens even kijken... ...wat dit ons gaat brengen. Jongens, het is zomer in Nederland. Het weer is prachtig. Pak dat biertje. Pak die bako. Pak dat wijntje. Pootjes omhoog.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 Shit just don't work like that. You're well, the drug that I'm addicted to, and I want you so bad. Yes, I'm stuck with you, and that's that. 'Cause when Jongens, All Falls Down remix, prima voor dit weer, prima. Lekker. Wij gaan door naar solo, de Whiteboard remix, Demi Lovato, Clean Bandit.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 De muzikale revolutie, die nog maar net is begonnen... draagt bij aan een bewijs waarvan jij en ik wekelijks getuigen zijn. De Europese eenwording, zaterdagavond, tussen 7 en 9, de grootste hits van Europa. De Euro Breakdown. Ja jongens, het is half acht geweest en dat betekent maar één ding. Wij gaan dus van start met de eerste tip. We hebben er in totaal vier. De vier tips zijn dus ingebracht door zowel Patrick, Quinten en Tim en ik... Wij hebben vier hele lekkere nummers voor jullie uitgezocht. En uh, we gaan uh, dus beginnen met uh, de tip van Patrick. En uh, dat is de tip uh, Halleluja van Years and Years. En uh, die hebben uh, volgens mij ook uh, de plaat gemaakt uh, uh, King of Slave. Ik weet het even niet meer. Um, maar we gaan eens even kijken wat, uh, wat Patrick uh, voor ons uh, in petto heeft. Uh, Patrick Ik denk dat dit wel wat rustiger nummer wordt dan de zomerknallers die we net hebben gehad. Maar het is ook wel even lekker om misschien even op dit moment even te pakken... om je meisje, je mannetje of wie dan ook even bij de hand te pakken en dus ze even lekker romantisch. Misschien te schuivelen. Of misschien iets anders te gaan doen. Years and years. Halleluja. Mineetje, maar dat is niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling. Jeetje, we schieten gelijk van de ene plaat naar de andere plaat toe. Frank Daanen, als je luistert, zo hoort het niet. <laughs> ja, dat kan gebeuren. We gaan gewoon weer terug. Nogmaals, onthoud wat ik zei. Pak elkaar vast. Years and years. Halleluja. My En anders wat halleluja dan ik in gedachten had. Maar zeker wel zo. years and years. Hoorde je halleluja. Dat was dus de eerste tip van Patrick. En ja, het moment is even aangebroken. En dat betekent dat ik jullie even, even moet waarschuwen. Voor de mensen die nu luisteren. Ik heb een waarschuwing. Jullie kennen allemaal Cardi B. En de waarschuwing. Zullen we, nu maar, we gaan hem gelijk maar even aankondigen. Waarschuwing. Warning. Inderdaad. Warning. Want er is dus een nieuwtje naar buiten gekomen. Cardi B heeft. Yes, Cardi B is dus bevallen van een dochter. En die heeft ze dus, let op voor de bekkenbrekers onder ons, de culture Clary Sefus heeft ze die genoemd. De rapper maakte het nieuws, maakte het nieuws dus bekend dat zij een offsot, offset trotse ouders zijn geworden. En dat is bekend via haar social media geworden. De naam van haar dochter plaatste bij een foto waarop zij bloot te zien is met haar zwangerbuik buik in een enorme bloemenzee. En ook offset deelde zijn blijdschap via Twitter en noemde haar zijn prinses. Over de naam van haar dochter liet Cardi B eerder in de talkshow van Ellen DeGeneres al weten dat die uit het brein van Offset komt. Hij heeft de babynaam bedacht en ik was eigenlijk wel meteen verkocht, zo liet ze dat dus weten bij Ellen. En uh, Culture is dus het eerste kindje van Cardi B waar Offset inmiddels al drie uh, andere kinderen heeft uit eerdere relaties. En, Cardi, uh, en uh, Cardi B en Offset kregen afgelopen jaren een, een relatie en uh, ja, hebben elkaar dus uh, in 2017 in september het jaarwoord gegeven. En uh, ja, mocht je uh, uh, op Instagram zitten, uh, het is uh, zeker, zeker een idee om uh, uh, uh, ja, even, even, even naar de foto te kijken. Want ik moet zeggen, het is een, een hele, hele mooie foto. Ja. Absoluut, dat is, dat is goed gedaan. Inderdaad, die bloemenzee daar is niks over gelogen. En nu we het toch over Cardi B hebben, we gaan straks natuurlijk uh, we gaan even, uh, we gaan even een plaat van haar draaien. Want je hebt natuurlijk die plaat van haar, I Like It. Maar ook die heb ik dus geremixed voor jullie kunnen vinden. En dat is dus de uh, Dylan Francis remix. En uh, op de plaat krijg je natuurlijk onder andere Cardi B en Bad Bunny en J Balvin volgens mij ook nog te horen. En uh, ja, Dylan Francis die zijn bijdrage heeft geleverd aan deze plaat. Dus uh, die gaan we nu gelijk zo voor jullie uh, draaien. En ik uh, ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Uh, om tien voor, negen, uh, sorry, tien voor acht nogmaals hebben we natuurlijk de tip van Quinten. En ik ben benieuwd wat jullie daarvan gaan vinden. Tien voor negen, hou de tijd in de gaten. Nog elf minuten en dan gaan we met de tweede tip gaan we van start. Dus uh, ik ben benieuwd. Nogmaals, I like it, de Dylan Franson remix. En, en met Cardi, B en Bad Bunny en J Balvin. I like sexes from my exes when they want a second chance I like proving niggas wrong, I do what they say I can. They call me Cardi, Trotty, banging body, spicy mommy, hot some Hotter than a Somali, burn, go, burn, run Up off the stool, jump in the coupe, hit the ball on top of the roof Flexing on bitches as hard as I can, eating halal, driving a lamb Saw that bitch, I'm sorry though, buy my coins like Mario Yeah, they call me Cardi B, I run this shit like cardio. I don't really like anybody So don't tell me I'm like anybody Cause I don't really like anybody So don't tell me I'm like anybody And the times the fancy cars and crowded bars and super looks exactly acting the way it did inside my head when I dreamed about it All the things I could leave without, I need them now cause I'm all around me. Just to lose myself trying to be somebody, somebody. Die Riggy Piros Remix. Straks Dust Tilt Dawn, de Brooks Remix van Zane en Sia. En dan gaan we om tien voor acht naar de tip van Quintum deze week.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 Dat is um Brooks Remix. Ja jongens, zoals beloofd, we gaan uh, zo naar de tippen uh, van Quint toe En ik, ja, daar, daar, daar zit een verhaaltje aan vast Want uh, Drake zit dus niet stil Dat hebben we gehoord, hij heeft heel veel platen uitgebracht En uh, terwijl de records binnenstromen voor Drake Is de rapper dus zelfs inmiddels alweer druk bezig met andere zaken schijnt dus Want afgelopen dinsdag zat de Canadees in het publiek Tijdens de kwartfinale van Wimbledon En uh, ja, daar heeft hij gekeken hoe zijn ex Serena Williams Zich dus heeft geplaatst voor de halve finale Met een overwinning op uh, Camilla Giorgi Zondag gaf uh, Drake een uh, verrassingsoptreden op het Londense Wireless Festival. En waar hij dus ook het uh, tijdslot van uh, DJ Khaled overnam... Drake is ondertussen dus bezig met een nieuw contract te krijgen voor een volgend album. Met zijn Scorpion album komt er dus vooralsnog een einde aan zijn samenwerking dus met Cash Money. En zo heeft hij dus het nummer ook gedeeld. There is more. As soon as this album drops, I'm out of the deal. Volgens Variety heeft Drake dus inmiddels al een volgend album op de plank liggen. Dat hij bij het tekenen van een nieuwe overeenkomst zo snel mogelijk dus wil gaan uitbrengen. En volgens Daily Star heeft Drake in Londen ook een afspraak met Madonna. Ze gaan dus samen wat muziek maken. Madonna is in Londen. Om de laatste hand te leggen aan haar uh, nieuwe album. En Drake heeft dus beloofd om met haar er, daaraan te gaan werken. Heeft dus een insider laten weten. En uh, Drake, uh, ja, terwijl die zondag dus nog op het podium stond in Londen. Uh, bracht Madonna dus een bezoek aan de On The Wall expositie uh, rond Michael Jackson. Ja, wat dat daarmee te maken heeft. Ach, dat kunnen we dan helemaal. Wat dus ook wel een beetje de tip van Quinten gaat, uh, gaat weggeven. Want uh, Quinten heeft dus voor een uh, plaat van, uh, van Drake gekozen. En dat is de volgende plaat, In My Feelings. En gaan we nu luisteren, nogmaals, dit is de tip van Quinton, In My Feelings van Drake.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 Cold, code to the safe, safe. I show them how the net works, For that net to chill. What's your net, net, net worth? 'Cause I want you and I need you and I'm down for y'all always. Yeah, yeah, yeah, and I'm down for y'all always. Yeah, yeah, yeah, and I'm down yeah, for y'all, yeah, yeah, yeah, yeah, down, yeah, for you down for y'all, down, down for, for, for y'all always. I got a new boy and a nigga train Kiki, yeah. do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Culture, and I need Yeah, I Tip van Quinten. Drake. We hebben nu twee tips gehad. Two down. Two to go. Heerlijk. Ja, dit was dus de, nogmaals de tip van Quinten van, van deze week. En uh, ik moet zeggen, uh, hele lekker... Patrick, Quinten, hartstikke bedankt voor die tips. Nog even terughalen voor jullie de tips... Uh, welke dit dus uh, dit zijn. Uh, years and years. Halleluja van Patrick. En Quinten had uh, uh, Drake uh, All My Feelings... had hij dus daarop uh, uh, staan. Nou ja, we zijn dus alweer aan het einde van het, uh, van het eerste uur. We hebben dus een, een lekker eerste uur gehad. Al mag ik het zelf even zo zeggen. Goeie platen, lekkere remix... Vet nieuws. Ik vind het helemaal top. Wat kun je in het tweede uur verwachten? In het tweede uur hebben we natuurlijk nog twee tips hebben we klaarstaan. Ik ga nog meer remixes erbij pakken van platen die wellicht in de Euro Breakdown staan. Of hebben gestaan. Dus het kan alle kanten op. Het kunnen ook platen zijn die misschien weer ja, onverdiend te kort in de lijst hebben gezeten. Ja. En dan... ja, Ik wil eigenlijk heel graag tipjes van de sluier oplichten. Maar oh, verschrikkelijk. Ik ga het niet doen. Hey, um, we gaan uh, door naar de volgende platen. Dat is ook een remix... En daarmee gaan wij dus ook tevens het, het eerste uur gaan wij dus afsluiten. Uh, heeft ook een, nou ja, in ieder geval laten zo zeggen. Iedereen kent natuurlijk George Ezra. Hij heeft natuurlijk het nummer 'Budapest' gemaakt. Uh, Paradise en Paradise gaan we draaien. Um, even nog wat nieuws over uh, George Ezra. Uh, George Ezra heeft dus in 2014 32 weken hier in Nederland... dus in de top 40 staan met het nummer Boedapest. Hij heeft... Uh, uh, in ieder geval Boedapest heeft dus uiteindelijk... een plek gekregen bij de 60 grootste hits... die ons land ooit heeft gekend. En, uh, maar ja, in ieder geval... Ja, maar een vervolg voor, voor Essa helaas... in de top 40 is er dus nog niet gekomen. Op zich best wel jammer, want... ik moet eerlijk zeggen, ik vind zijn platen... best lekker. En zeker Paradise is echt top en daar gaan we nu ook gelijk naar luisteren want het is een vrij lang nummer dus ik denk dat we maar beter gelijk kunnen gaan beginnen. En het lekkerste van allemaal is daar ga ik waarschijnlijk straks nog wel op terugkomen. Het is gewoon de Bakerat de Bak, de Bakerat de Bakermat remix. Bakermat. Beeld je even in. George Ezra, top artiest met de plaat Paradise en Budapest. Maar nu gewoon de Paradise Bakermat remix. Laat hem even lekker op je inwerken. I love